Het beeld was in de jaren 30 geroofd door de nazi's... en via een schenking bij het Rijksmuseum terechtgekomen. Ook een houten beeld van Maria met Jezus, dat eigendom is van de staat... moet terug naar de Joodse eigenaren, heeft staatssecretaris Zelstra bepaald. Dan het weer, vannacht droog en vanuit het westen opklaringen. Ook in de ochtend is het droog met in het westen en midden zon. Maar smiddag zijn er buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A12 knooppunt Oude Rijn... daar is in beide richtingen de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. A27 is in beide richtingen de verbindingsweg dicht bij knooppunt Everdingen... en bij knooppunt rijn ook door wegwerkzaamheden. En dan de A8 tot slot Amsterdam richting Zaandam. Daar is bij Oostzaan de afrit dicht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. Ja, u bent van harte welkom bij het tweede uur van Casaluna, de zomereditie. En daarin staat natuurlijk de telefoon weer centraal en de mail en Twitter. Want ik wil het met u hebben over het volgende. De afgelopen tijd komen we heel wat te weten over hoe sommige krantenjournalisten te werk gaan. In Engeland dan met name, want daar is het afluisterschandaal enorm. De afgelopen dag werden de hoofdrolspelers ondervraagd in het Britse parlement... Ja, normaal gesproken zou je zeggen gaat het toch heel anders. Ik zou het leuk vinden namelijk om uw ervaringen te horen met zelf in de krant komen. Heeft u wel eens in de krant gestaan? En waarmee? Met een uh, opvallend verhaal, opmerkelijke gebeurtenis... Uh, was u misschien ergens ooggetuige van, werd er opeens een foto genomen... en zag u zelf terug in de krant zonder dat u dat eigenlijk zelf wist. En misschien stuurt u wel heel vaak een ingezonden brief. Nou, ik hoor graag uw verhalen. Dat kan op uh, 0800-1121... Dat is ons gratis telefoonnummer. 0800-1121. Mailen mag naar kazaluna.ncv.nl. Dus kazaluna.ncv.nl. En twittert u, gebruikt u dan de hashtag Kazaluna, het hekje Kazaluna. Hoe waren de reacties bijvoorbeeld op uh, uw verhaal? Nou, ik, ik heb als eerste bellen. Kim, goeienacht. Dag, Kim. Hallo, hoi. Hallo. Ja, wat voor uh, uh, heb... gebeurtenissen was er aan de hand dat jij in de krant kwam? Nou, ik heb een heel gek verhaal. Dat was uh, in de... In de... Uh, zomer of nazomer van 1968. Ja. Yeah. En toen gebeurde er iets. Waar, uh, wat op mijn konto kwam in de krant. in Parool. Mm -hmm. En dan moet ik even. iets van de. Uh, vertellen wat er daarvoor gebeurde. Ik was. Uh, enkele weken daarvoor. Was ik, uh, geheel georganiseerd en terecht. in de krant gekomen, omdat ik had. een, uh, een protestkrant gemaakt. tegen het uh, metroplan voor Amsterdam. Want ze waren toen druk bezig met het aanleggen. Nou, het was alleen nog maar een beraadslaging. en in mei herinner ik me van dat jaar 68 was het principe besluit genomen om een heel netwerk aan te leggen en uh, nou ja, dat is dan allemaal op nieuwmarkregelen uitgelopen en toen ze alleen maar die ene lijn gebouwd en ook besloten dat zou bij die ene lijn blijven. Dat was de geschiedenis van toen en ik maakte uh, een, een eigenhandig gedrukte krant op de. Provo Provo bestond niet meer, maar die persen die stonden er nog. En die jongens van wie dat was, die, die zochten daar wat employ voor. En waren vriendjes van me. En zo heb ik uh, uh, uh, mijn eigen krant gedrukt. En uh, bij elkaar gesprokkeld, kreeg veel hulp. Ik begon alleen. Maar, en daarvoor kwam ik in het parool. Dat en, was... en dat was terecht oh. ook, zei je? Dat, dat was uh, legitiem hoe dat allemaal ging? Ja, dat, mijn, mijn krant heette de Echte Metrokrant En het was een reactie, ook een soort parodie, kopie... Uh, op een gemeentelijke krant die huis en huis werd uh, rondgebracht. En die heette Plant Stadspoor. Daar werd ik boos over en dat vond ik uh, slechte voorlichting. En toen ben ik dat gemaakt. En dat was ook de eerste reactie uit de burgerij over die metroplannen. Daarvoor waren het alleen maar journalisten en ambtenaren die erover uh, discussieerden, zeg maar. Oké. Okay. Vervolgens maar kwam er dus iets waardoor je ja. onterecht in de krant kwam. Ja, want toen was het uh, enkele weken later. En toen werd er, uh, er waren huizen gesloopt. En er was wel wat discussie over geweest aan de Manningstraat in Amsterdam. Ik woonde daar dichtbij en ik uh, was uh, toevallig, ik was het niet bewust naartoe gegaan... maar ik kwam gewoon langs, dat de eerste paal werd geslagen... voor die grote parkeergarage die daar staat tegenover het hoofdbureau van politie. Mm -hmm. En dat was, ja, er was ook wat discussie over. Het was een kleine kring omstreden, maar er werd niet echt actie tegengevoerd... en er waren wat, wat woonhuizen voor gesloopt en... Uh, toen die, bij die ceremonie van die eerste paal, of ceremonie, dat is een veel te groot woord, maar bij die gebeurtenis van die eerste paal was wel een, een, een, een, een mij verder onbekende hotemethode uh, bij aanwezig. Dus toch een beetje ceremonie. Maar toen stond ik daar gewoon te kijken. En toen begon er een, iemand anders, ik weet niet wie het was, ik had hem nooit gezien, ik heb hem daarna ook nooit meer gezien, ietsje ouder dan ik, ik was toen nog piepjong. Uh, die begon daar te schreeuwen te protesteren, Ja, huizen gesloopt en uh, schandalig. Je, uh, helemaal niet mijn stijl, maar die man die deed dat. En de volgende dag stond in de krant een kort verslag van die gebeurtenis. Klein bericht eigenlijk maar. Maar met mijn foto en mijn naam erbij. Mm -hmm. Diezelfde foto die uh, een paar weken eerder in de krant had gestaan. Uh, dat ik dat gedaan had. En ik stond daar alleen maar te kijken. Ja. En wat, wat voor gevolgen had dat? Wat, wat vond je ervan? Ik heb het gewoon zo gelaten. Ja. Uh, ik ik uh, werd door een paar mensen in mijn omgeving erop aangesproken. En, uh, nou, ik grinnik er wat over. Ik legde uit wat het was en ik liet het maar verder zo. Want ik was het in wezen wel met die man eens. Het was, ik vond het heel treurig dat die huizen daarvoor gesloopt moesten worden. Het was alleen niet jouw manier. Jij, zou, jij deed het anders door die krant nee, te maken. Nee, ik... Ben, uh, ik ja een krantje maken of uh, discussiëren of wat dan ook. Ja. En uh, Kim, was dat nu uh, zeg maar het, het begin van dat je vaker in, in de krant uh, uh, nee, voorbij kwam? ik ben nog wel eens in de krant geweest, maar uh, uh, ik zoek het niet erg. Er zijn wel eens redenen om iets te doen, maar dan doe ik soms ook wel wat, maar uh, nee, ik ga er niet achteraan, nee. Maar dan moet dat vooral op de achtergrond blijven dan? Nou, is persoonlijke inslag. En wat, bedoel, wat bedoel je no. daarmee? Nou, ik, ik voel mezelf niet zo heel geschikt om uh, woordvoerder en vooroploper uh, te zijn. En hoe noem je dat? Boegbeeld en zo te zijn. Mm -hmm. Dus vandaar dat je liever uh, op de achtergrond blijft en, en dus niet zelf uh, dan uh, opnieuw met je gezicht in de krant nou, gaat komen? In die, in, die, in die jaren waar ik het over heb, heb ik wel wat meer uh, dingen gedaan. En daar, ja, dat kwam dan soms in de krant te staan. Ik vond het wel leuk, hoor. ik vind het nog steeds wel leuk. Maar... Uh, Nee, ik ben het niet gaan zoeken. Ik ga geen dingen doen om in de krant te komen. Dat vind ik onzin. He, heb je die oude uh, clipjes nog? Ik bedoel, heb je het uitgeknipt? Ja, ik heb het wel geknipt, ja. Ja. ja. Ligt ze ergens op zolder? Nou, ik ben niet zo erg goed georganiseerd met papieren, maar ik heb het allemaal wel, ja. Je hebt het allemaal wel. Nou, ja. leuk om je verhaal te horen. Dankjewel voor het bellen. Alsjeblieft. Ah, als u wilt bellen dan mag dat natuurlijk. 0800-1121, 0800-1121. Ja, bent u wel eens met uw verhaal in de krant gekomen? Uh, bent u ook voor iemand anders aangezien? Stond u opeens uh, ergens te kijken en bleek dat u, uh, omdat u mooi aangekleed was... opeens op de voorpagina van de krant terechtkwam? Wel of mail. 0800 1121 is het gratis nummer of kazaluna.ncv.nl. Sef, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Uh, ook wel eens in de krant? Uh... Nou, ik ben een aantal keer aan de krant geweest. Uh, ja, door toeval, denk ik. Ik zat uh, vaker te tekenen op stations. Ik ben een kunstenaar en uh, ik tekende daar de reizigende mens, omdat ik denk dat wij allemaal reizende mensen zijn, mm -hmm. reizigers. En uh, uh, Omdat ik dat dagelijks deed en ik maakte een aantal registraties van de mensen, zeg maar... Uh, kwam er kwam een journalist voorbij en die zei ik wil een interview met jou en uh, wat doe je en, enzovoorts. Dus uh, toen ben ik in de krant gekomen. En hoe vond je dat? Uh, ja bijzonder, ik vond het natuurlijk fijn om, uh, dat was in 1993 de eerste keer en ik vond het oké. Okay. Ik vond werk is dat goed als kunstenaar natuurlijk. Want was het ook een soort erkenning of dat je dacht van nou dit is een, een nieuwe stap en ik heb nu wel een beetje gemaakt? Nee, het was ten eerste eigenlijk een nieuwe stap sowieso in mijn werk en uh, ja ook een, ja, een vorm van erkenning is natuurlijk ook direct. Omdat je opgemerkt wordt en uh, niet dat ik het daarom deed, maar ik zat daar en uh, er kwam iemand voorbij en er werden foto's gemaakt en toen werd ik in de krant gezet. En, en merk je vervolgens ook in reacties dat mensen het gelezen hebben, gezien hebben? Ja, natuurlijk in die tijd uh, heb ik via dat artikel ook een tentoonstelling gekregen in België. En uh, uh, mensen spraken me aan over, zo, van waarom doe je dat eigenlijk? Ja, omdat ik, uh, ja, je zet daar en je zet dat te tekenen en uh, mensen herkennen je op een gegeven moment. Het is eigenlijk een soort free publicity, gratis reclame voor je? Ja, precies. Wel, maar ja, ja, wie zit er nou iedere dag te tekenen op een station ergens en uh, dan krijg je natuurlijk een soort vraag. Ja, doe je het nog steeds, dat tekenen? Uh, nou, ik ben uh, momenteel veel aan het schilderen en toen deed ik dat ook al, maar er was een soort project dat heette Vie à la Gare, dat dus in het Frans, betekent dat eigenlijk, ik ben op het station. Mm -hmm. Als metafoor voor uh, ja, de reizende mens. Dus iedereen, en met name op stations, weet je niet uh, wat iemand doet... of uh, wat voor functie dat hij heeft, of wat hij rijk is of arm is. Maar je komt gewoon, uh, je ziet gewoon de figuur. Dus de, de mens die daar loopt en wat hij doet. En dat uh, kwam dus ook in, in de krant uh, terecht met jouw verhaal. Nou, ja. dank dat je even gebeld hebt, Sef. Oké. Okay. En een goede nacht nog verder. Ja. Goeiedacht. Gaan we naar de, de volgende? Want dat is Jacques. Dag Jacques, goede nacht. Hallo, Jacques de Kok. Dag Jacques. Uh, ik was in 2000, was ik uh, met mijn dochter Bianca in uh, Peking. En uh, een vriendin van haar die werkte op op ambassade, want die de psychologie. En die uh, deed voor 25 werk op de ambassade. En er was net in de periode dat de koningin een staat vraagt aan China. Ja. En Judith, haar vriendin, die had een, een, een draaiboek en er was tot, tot vijf minuten nauwkeurig wat bijgewerkt. Zij wist precies waar de koningin was. En toen ze aankwam, uh, wij naar de Partij van de Hemelse En we waren met drie mannen en drie vrouwen, wonen mijn dochter. En op een gegeven moment zagen we daar iemand van de NOS. Dus die mannen die gingen natuurlijk naar die NOS kijken, naar die verslaggever. Maar die dames die weken af en op een gegeven moment stonden ze bij de ingang van uh, de hal van het volk. Weet je wel, waar die officieel ontvangst was? Ja, van de koningin. Ja, en zei allemaal, wie want to see our queen? Wie want to see our queen? En ja, die, die, die dame daar aan de deur. Batch, Batch, die spraken totaal geen Engels. Maar nou, op een gegeven moment mochten ze gewoon binnen. En die hebben gewoon die totale officiële ontvangst meegemaakt van de koningin. Dat was geweldig. En uh, ja, ze hadden niet echt van die kleding aan natuurlijk. En uh, op, ja, toen het afgelopen was, uh, kwamen er... Journalisten op hun af van, God, van welke groep zijn jullie, van welke ambassade, van werken jullie? Wij zijn van uh, de krasgroep <lacht> reisgezet. <lacht> en daar vandaan, of daar daarna weet ik niet, in ieder geval. We stonden op de voorpagina van het plat. Want dat verhaal was zo opmerkelijk dat wilde de krant wel, uh, wel hebben. Ja, dat is toch geweldig. Ze waren uh, binnengedrongen bij een officiële ontvangst van Hare majesteit door de president van, uh... Oh, uh, van China. China. Ja, dat was super. En, ja, Wij waren die dames kwijt. Ja. Ik, ik vond het best wel een beetje eng, want ja, het enige herkenningspunt wat we hadden in China was het hotel. Dus wij terug naar het hotel en twee of drie uur later kwamen ze terug helemaal enthousiast van we hebben de koningin gezien, we hebben de koningin gezien. Nou, toen kwam een milde verhaal eruit. Geweldig. En veel reacties daarop gekregen, want jullie waren zelf nog uh, toen in, in Peking. Dus dan, uh, als je dan vervolgens in de krant staat, merk je ja, zelf die, er zelf volgens mij weinig van. Bij, ja, daar kregen we oh, wel telefonisch. Want toen we het allemaal nog niet met die mobieltjes en internet. Maar toen we thuis kwamen, wel natuurlijk die kranten werden bewaard. Ja, en die ja. hebben jullie dus uh, nog steeds ergens liggen. Absoluut. Wat ja. <laughs> was erg leuk. De avonturen in Peking van Jacques. Dag Jacques, dankjewel. Dag. Jan heeft ook gebeld naar 0800-1121. We hebben het dus over ja, zelf in de krant komen. Um, naar aanleiding van het, het schandaal natuurlijk in Engeland... wat al enige tijd loopt over ja, dat ze daar op allerlei mogelijke manieren proberen... om verhalen naar boven te halen. Maar hoe is het als je opeens in de krant staat? Misschien wel zonder dat je het weet. Nou, die verhalen behandelen uh, vannacht. En Jan heeft dus ook gebeld. Jan, goeienacht. Goeienacht. Ja, je bent uh, aan het werk? Ik ben uh, onderweg. En waar naartoe? Uh, ik ben onderweg van Brachten naar Eindhoven. Dat is een lange rit vannacht. Dat is een lange rit, ja. Ja, nou, ik hoop dat je niet al te veel wegwerkzaamheden onderweg uh, tegenkomt. Nee, uh, dat valt wel mee. Ben je Utrecht al voorbij? Want daar zijn wel wegwerkzaamheden. Wat zeg je? Ben je Utrecht al voorbij? Want ik begrijp dat daar wel uh, wegwerkzaamheden zijn. Ja, dat heb ik zo gehoord. Maar ik rij niet over Utrecht. Ik rij over Zwolle, Apeldoorn, Arnhem. Oh, dan is het goed. Nou, hartstikke mooi. Het is lekker rustig. Het is lekker rustig, dat is goed om, uh, om te horen. Zeg, um, ja. wel eens uh, in de krant terechtgekomen? Ja, en dat is heel lang geleden. En toen jullie dit onderwerp aansneden, moest ik er toch wel weer heel erg aan denken. Wat gebeurde er? Uh, ik zal je vertellen, ik heb in de krant gestaan. Niemand weet dat ik in de krant gestaan heb, alleen mijn kamerad en ik. Hmm. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ik zal het je vertellen. Het was rond Sinterklaas en mijn kameraad en ik, wij kregen het lumineuze idee om ons als Zwarte Piet te gaan schminken en compleet aan te kleden en het dorp in te trekken met de juutstak met sprooigoed. Ja. Nou, en het werd avond en we doken ergens een kroeg in en we hadden al heel veel plezier gehad. Alleen in de kroeg ging het fout, want ja, uh, mensen met alcohol en dat, wil niet vaak, uh, dat is niet vaak een goede combinatie. Dus uh, ja, het werd een beetje wringen en trekken en duwen en uiteindelijk uh, kwam de politie aan de pas. En uh, ja, wij waren uiteindelijk schijnbaar volgens het grote gedeelte van de mensen in de kroeg, uh, de aanstichters van het kwaad. Dus wij zijn via de keuken de kroeg uitgevlucht en we zijn in een trein uh, die tegenover uh, op het station klaar stond zijn we ingesprongen Naar Eindhoven gereden. En daar stond de politie op ons te wachten. Want die en wisten de... dat jullie gevlucht waren? Ja, die hadden inmiddels te horen gekregen van de, de politie in best van het dorpje waar wij dus opgestapt waren. Uh, dat wij dus in de trein zaten. En toen uh, dus stond er s'maandag in de krant, twee zwarte pieten maken het, uh, het nachtleven van best onveilig. Ja, en dat waren jullie dus zonder dat iemand dat al ja. wist. Ja. Ha, heb je het verhaal van mensen gehoord die vertelden nou, wat ik nou in de krant gelezen heb? Nou, wij, wij waren dus zelf geabonneerd op die krant en uh, mijn vader zat s morgens altijd bij het ontbijt, uh, ja, de krant meestal zo, zo wat hard op voor te lezen. Hij zei, nou, kijken hier, twee zwarte fietsen maken best onveilig. En ja, ik stond echt met zwart omrande ogen van het afsminken, stond ik bij hem in de huiskamer. En ik durfde hem niet aan te kijken. Nee. Uh, uh, heb je de, de krant wel bewaard of durfde je dat ook niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Alleen mijn kameraden en ik, uh, ja, we moeten niet, uh, zou ik zeggen, zo heel vaak meer. Omdat, ja, het leven gaat door en je gaat natuurlijk ieder je eigen weg. Maar eh, als wij elkaar treffen op verjaardagen of op feestjes... dan wordt dit verhaal nog wel eens eh, regelmatig aangesneden, ja. want in, Inmiddels weet de rest van de familie het ook? Ja, inmiddels is het wel bekend. Maar ja, ik praat nou over, ik denk wel een 30 jaar geleden. Oké. Okay. En, en, en inmiddels is het een, een mooi verhaal. Maar toen volgens mij vond je het, vond je het iets minder spannend. Of wel nou, ook heel spannend, iets minder leuk. Ik vond het op vond, ik vond het een gegeven moment eng worden. Want ja, we werden dus, in, in Eindhoven werden we in de kraag gepakt. En uh, we werden dus uh, naar het politiebureau uh, meegenomen. Daar werden we afgesminkt. Ja, en uh, toen was het op een gegeven moment was het niet leuk meer. Want ja, wij, wij hadden natuurlijk een pilsshop en we werden de nacht in de cel gezet. En uh, de volgende dag werden we dus opgehaald uh, door de politie uit Best. En dan moesten we in Best nog een keer ons verhaal doen. Mm -hmm. En uh, ja, ik had zoiets van: uh, Het is toch wel een dom gezicht om twee afgesminkte zwarte pieten in een politieauto rond te zien rijden. En, uh, dus ik was blij dat er uiteindelijk... geen foto's gemaakt waren. Ja, precies. <laughs> precies ja. Ja, ja. Ja. Leuk maar verhaal, Jan. Door, uh, ja. Ja. Nou, het, is, het is een mooi uh, verhaal voor, uh, op de radio, maar ook uh, voor in de krant. Uh, dus, die ja, de Zwarte ja, pieter actie precies. van jullie uh, van 30 jaar geleden. Dank Leuk. voor het bellen en nog een goede reis naar Eindhoven. Oké, okay, dankjewel. Wij uh, draaien ook hier in Kaasel van de ietsje mooie muziek. Deze is bijvoorbeeld van Schadinova. Dat is tenminste, ik denk hoe ik het uit moet spreken, want ik weet het niet helemaal zeker. Het is uh, van de zangeres uh, Janne Schra. Van was ze van uh, Room 11. En zij maakte dit Pencil Revolution. Paper was reaching for the ceiling. Since the day my fountain pen died, all the pencils in the house cheered, but then they cried. They knew authorities didn't like graphite.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 Tiny. Janne Schra, we wachten even helemaal tot het einde. Pencil Revolution was dat. We hebben het over uh, zelf in de krant komen. Um, leek ons leuk naar aanleiding van uh, al die affaires in Engeland over het afluisteren. Maar ja, um, misschien dat u gewoon wel uh, keurig een brief heeft gestuurd om in de krant te komen. Of uh, dat uw foto uh, opeens verscheen, dat u dat toch eigenlijk ook wel leuk vond. Die verhalen dus op 0800-1121. Vincent, goeienacht. Goeienacht. Ja, wel eens in de krant gekomen ook? Ja, verschillende keren. Maar uh, wat ik er even uit wil tikken, dat is, uh, en dat is weer even inhakend op de eerste beller van vanavond, Kim, ja. over zijn uh, metrokrant in 1968. Uh, over de eerste metrolijn in Amsterdam, wilde ik het even hebben over de tweede metrolijn in Amsterdam, die begin jaren negentig uh, begon te spelen. En uh, ik was toen voorzitter van de, van de oudste en grootste buurvereniging van Amsterdam. En uh, wij hebben daar tegen geprotesteerd met redenen. Mm -hmm. Dus we waren nooit tegen een metro, maar tegen de huidige Noord-Zuidlijn. Dat grote financiële debakel. En... Uh, in tegenstelling tot wat iedereen uh, zegt dat uh, wethouder Dales destijds in 2002 eigenlijk verantwoordelijk was omdat hij dat aanlegbesluit had genomen. Dat is natuurlijk onzin, want het besluit was al uh, tien jaar eerder eigenlijk genomen onder de huidige of de toenmalige wethouder Ernst Bakker, aan de burgemeester van, uh, van Hilversum geworden. Ja, en was het ook die tijd dat je in de krant kwam? Ja. Door de lokale televisie AT5 uh, nog een heel uh, een, een debat met Bakker gevoerd. En naar aanleiding van die uitzending heb ik, uh, of ja, ben ik door AT5 geïnterviewd. En ik heb gezegd: Nou, weet je wat, dan gaan we die opnames maken op de Vijzelgracht. En dat is dat stukje waar een metrostation gebouwd is... waar twee jaar geleden die dramatische verzakkingen hebben plaatsgevonden. Ja. En ik heb toen gezegd voor de jongens gewoon... ik ben zelf bouwkundige... Uh, wat het risico zou kunnen zijn. Ja. Met die huisjes die nu verzakt zijn op de achtergrond... hebben de jongens die filmopnames gemaakt. Mm -hmm. Nou, 13 of... Uh, even kijken, dat was dus midden jaren 90 en, en, en, en twee jaar geleden dus... Uh, Tel maar uit, 12, 13 jaar later, um, of 14 jaar later, zijn die huizen gaan verzakken als gevolg van die werkzaamheden. Ja. En toen heb jij de krant erbij gepakt van, uh, dat je dat interview toegegeven hebt? Of het was voor AT5? Nee, he? nee, luister. Ik was natuurlijk nieuwsgierig. Ja. Ik ging kijken en wat zag ik? AT5-ploeg, filmploeg, stond daar te draaien. Hè? Die stonden filmopnames te maken. Ja. Die stonden buurtbewoners te interviewen en iedereen die in de buurt liep. Toen ze klaar waren, liep ik naar ze toe en ik zeg... jongens, hoe ver gaat jullie archief terug? Jullie filmarchief, ja. van at vijf. Nou, zeggen ze, uh, vanaf het begin. Ik zeg, ga naar 1995 of 1994. Ga kijken, Noord-Zuidlijn, protesten, waarschuwingen... want wat er nu gebeurt... Heb ik toen voorspeld. Hebben ze het ook gedaan? Nee. Mm. En dat is nou de pest waarvan ik zeg: van shit, weet je wel. De journalistiek. Want ik kan ook alle andere artikeltjes. maar daar is de uitzending te kort voor. Yeah. Het korte termijn geheugen van de journalisten. En dat is zo fnuikend. Want daarmee is, laat ik zeggen, alle. Eh. Uh, uh, alle argumenten die nu ingebracht worden tegen dingen die fout gaan... Ja. daar wordt altijd dan gezegd door de overheid... ja, maar dat is achteraf praten, weet je wel. Terwijl er zoveel geluiden zijn over verschillende onderwerpen... Uh, ik noem nu de Noord-Zuidlijn, maar je hebt ook de, uh, de Betuwe-Lijn... en al dat, dat soort dingen, dat die geluiden zijn... Des door de overheid. Want ik zou zo dolgraag die uitzending van Ernst Bakker en mij. Het interview. Hè, het debat. Euh, nog eens willen terugzien. En dan nog eens euh, de Amsterdamse overheid horen zeggen: van ja, maar als we dat allemaal hadden geweten, weet je wel. dan ja, hadden, ze, hadden ze het nooit gedaan. Nou, wellicht en, en, en toch nog weer eens contact zoeken met, met moet AT5. Meer zijn om dat te dan vinden. alleen maar even vandaag iemand een, een microfoon onder zijn neus houden. of even een. een, een, een iets in de krant zetten. Ja. Nee, ze moeten ook gewoon nadenken en op een gegeven moment ook kunnen zeggen van... hé, hey, wacht eventjes. Toen en toen en toen heeft hij dat gezegd... en daarmee bijvoorbeeld de huidige uh, politici uh, daarmee confronteren. Ja, oké. Okay. Vincent, dankjewel. Is, is duidelijk. Um, ik ga even door. Uh, uh, niet omdat ik je verhaal niet interessant vind, maar omdat er heel veel mensen bellen. Dus ik wil graag ook even de volgende bellers aan het woord laten. Want uh, Titia, die hangt ook aan de telefoon. Dag, Titia. Hallo, goeieavond. we hebben het over ja, ervaring met journalisten en, en vooral hoe het is om zelf in de krant te komen. Ja. Ja. Wat is er gebeurd? Nou, uh, het was in 2006, mm -hmm. uh, op een zonnige uh, namiddag in uh, augustus. En uh, ik uh, liep heerlijk te wandelen in de omgeving van het muziektheater in Amsterdam. En toen werd ik aangesproken door uh, een cameraploeg... Ja. van uh, mevrouw, zou u even willen poseren? En ja, uh, ik wist niet waarvoor, dus ik was heel verbaasd. En hij zei nou, het is voor een uh, reclame-item. En uh, nou, toen vond ik het wel leuk. En moest op een bankje plaatsnemen... En een andere jonge dame werd ook aangesproken. En die jonge dame moest naast me zitten. We hadden allebei een zonnebril op. Ja, van, van hun en, gekregen of van jezelf? Wat, zei, wat zegt u? Had u die uh, een bril van uzelf? Of was ja, die, van mezelf. Die was van uzelf. Het okay. was heel zonnig. Dus uh, je had gewoon je zonnebril op. En uh, ik ben een 50 plussen. En het andere meisje wat werd aangesproken was uh, een heel jong meisje en we moesten dus samen op het bankje plaatsnemen en uh, we werden toen uh, op de camera uh, vastgelegd, een aantal keren en daarna kregen we te horen dat uh, wij uh, bericht zouden krijgen en dat we over een paar maanden uh, de krant in de gaten moesten houden, dat we dan ...in een uh, groot reclame-itel zouden staan. En, en wist en u waarvoor die reclame uit. was? Alleen wist je niet uh, van tevoren wanneer. Nee? Maar wist u wel waarvoor de reclame was? Ja, het was voor uh, Delta Lloyd. Aha. Maar uh, hoe of wat konden ze verder niet. Ze zeiden alleen het is voor de Delta Lloyd. Ja, en, en ik hoor een hoop geritsel op de achtergrond. Is dat de krant waar die foto in staat? Ja, de, het is de krant uh, van 1 november 2006 is de foto verschenen in alle kranten. Yeah. De Telegraaf pagina groot, en in de metro, de volkskrant, overal, op de achterpagina. En het was dus een uh, reclame, uh, zeg maar, uh, item van Delta Light. Mm -hmm. En ik vertegenwoordigde dan de oudere generatie en het jonge meisje natuurlijk de, de jonge generatie. Werd ja. u en, ondanks die zonnebril door veel mensen herkend? Nou, ik ben <laughs> doorhaast niemand herkend. Alleen op mijn werk. Want ik kwam dus op het werk en kreeg ik uh, reacties van, oh je staat in de krant, kijk! en ja. <laughs> Dat was dus wel heel erg leuk. Ja. U, u, u bent trots als ik het zo hoor, omdat u de krant ook gewoon nog zo dicht bij u had, dat, zomaar, dat u hem nu even kunt pakken. Dat je dan uh, ...op een goede dag uh, in alle kranten staat. Als fotomodel. <laughs> nou, leuk verhaal, Titja. Ha, Dank voor het bellen. Goed, ja. dag. Dag. Reynaldo, goeienacht. Hallo, met Renaldo. Ja, ik kon je niet hebben goed horen. Ietsje harder praten alsjeblieft. Ja hoor, met Renaldo. Want, want we hebben het over uh, zelf in de krant staan. Uh, dat is jou ook gelukt? Ja, twee keer zelfs. Ja, twee keer zelfs. Nou, wat, wat was de leukste? Uh, Wespennest. Wespennest, vertel. Ja. Van of geschieten al gehoord op het gezinshuis zou staan. Ja. Op de zolder. En dat was best wel ja, overal uh, jeugdjournaal, Nederland uh, 3 en zo. Ja, Ja, dat was wel boeiend. En laatst nog bij langs de langste laden ooit. De langste laden ooit. Um, ik kan je vrijwel niet verstaan. De verbinding is, is vrij slecht. Um, dan gaan we het even hierbij laten, Renaldo. Dankjewel nee, voor het bellen. Wat ik gewoon dat niet goed horen. Ik weet niet dat u thuis misschien wel goed kon horen, maar uh, nee, dat lukte ons niet. Nou, dan gaan we gewoon naar de volgende. Giel, dag Giel, goeienacht. Ja, Goedenavond. Ja, wat uh, is uh, het, het nieuws waarmee u uh, in de krant kwam? Nou, ik, uh, ik had door mijn rijbewijs had ik, uh, wat opmerkingen gemaakt en uh, toen kreeg ik pas na de derde keer mijn rijbewijs. En uh, toen heb ik uh, zomaar een krant aangeschreven dat ik dus uh, vond dat linksvoorrang dat het beter was dan rechtsvoorrang. En in, in uh, toen een heb ik een groot stuk in de krant gekregen. Dat was eerst de Volkskrant en daarna de Telegraaf. En toen waren er wat meer mensen in die tijd, in de jaren zestig. De Pater Krekelberg en, uh, en een ingenieur Laman Lamontrip en, uh, en, en Hakkenes... ...hebben in ieder geval een stichting opgericht linksvoorrang. <laughs> en uh, toen, uh, ja goed, dat heeft dus uh, naderhand allerlei kranten gehaald en zo. En uh, die stichting die is dan de kop ingedrukt door uh, allerlei... Ambtenaren die, uh, die, die, die, die niet begrepen waar het eigenlijk om ging. Want, ja. want het was een, een serieus iets. U wilde dat in het Nederlandse verkeer links voorrang zou krijgen. Ja, dat is, wil ik, wil, dat is nog logischer. Dat is veel beter. Dus nu worden er overal rotondes aan, aangelegd. En het is alleen maar om in feite. Dus het voorrang uh, Op een rotonde heeft links voorrang. Ja. Ja. ja, maar wat u, u zei van dat u dit bent gaan doen nadat u drie keer was gezakt, ja. had dat te maken met ja, gezakt, dat? Ja. Of twee keer gezakt had het te maken met dat linksvoorrang? Ja, dus ik dus dan zegt zo'n zo zo man, dat dus je moet doorrijden, en ik zeg daar stom, ik ga niet doorrijden. Ik wacht even tot die lui weg zijn en dan ga ik de straat op. Ja. Ga ik kruispunt op. En uh, nou ja goed, dan, dan je mag dus niks terug zeggen tegen zo'n tegen zo'n zo zo zo man hè. Nee, dat, dat uh, discussiëren ja, no, in de dat auto, dat slim, gaat he? vaak niet goed, nee? Nee, goed dus... Nou, goed, dus in ieder geval, toen had ik dus in mijn kop gezet, van ja, dat is gewoon een stomme regel. Hm? Nou, en als je dan zegt, doorrij, hey, doorrij, hey, je hebt en dan zeg ik, nou, dat doe ik niet, want dat is stom. Nou, en dan, uh, dan zak je natuurlijk, hè. Ja. Dus had ik me daarin vastgebeten en dan bleek dus dat er, nou ja, dat er dat, dat, dat zijn wetenschappelijke verhalen over en zo, dat is gewoon duidelijk. Dus, uh, je moet uh, eerst het kruispunt leegmaken... en dan mogen er weer mensen op. Het is gewoon heel gewoon, hè. Ja. En werd dat een beetje serieus behandeld ook in de pers? Of was dat met een in beetje... In de pers wel, ja. Dat, maar, dat wel. Maar uh, kijk, het is zo. Uh, mensen die uh, HBS-A hebben... die hebben een vlotte babbel... en die komen op hoge posten terecht. Bij politiek en zo, hè. Mm -hmm. En mensen met Gymnasium B... Die, die worden wetenschappers en een wetenschapper die twijfelt altijd, hè? Ja. Nou, en dan kom je dus nergens. En, uh, en is het zo dat directeuren, en weet ik wat, van, van, van, van de gemeentelijke dienst en zo, als in op de vergadering al gepraat wordt van iemand die begint over links voorrang, en dan denkt die directeur, daar wil ik even niet mee geconfronteerd worden, want ik snap dat niet. Hè? Nee. En dan, dan komen die dwingende oogjes zo naar die man zo van, uh, wil je het uh, onderwerp even weghouden, anders gaat het niet goed met je. Okay. En uh, zo gaat dat, dus, zo gaat het ook in de Tweede Kamer, zo gaat het overal aan ja. het ministeries en bij de ANWB en zo. Nou, dus de officiële instanties waren dus, dus er dus niet, niet blij mee, maar kreeg je bijvoorbeeld uit de omgeving wel leuke reacties op de verhalen in de krant? Nou, kijk, professor Bellinfante, die, die werd ingehuurd om, uh, om, om, om, om, om, om, om klotensmoesjes de wereld in te schoppen. En, en te zeggen van, het is lood om oud ijzer. En iedereen zegt dat na, want het komt op televisie en zo. Nou, professor die zegt dat. Mm -hmm. Nou ja, en daar zijn we eigenlijk met zulke dingen. Zijn we, men, mensen, mensen kletsen dat na. Ja, een heleboel mensen die zeggen, ja, je hebt gelijk, hè. Maar uh, kijk, de televisie die wint het, hè. Ja. Daar kan uh, een goed verhaal niet tegenop, wil u zeggen. Nee, en we zijn dus uh, een keer bij de, bij de, we zijn bij de Vaste Kamercommissie geweest. Uh, van verkeer en waterstaat. En uh, nou, dan mochten we dan naar binnen, zaten we met z'n vieren, zaten we daar op die stoelen. En uh, we kregen het woord. En uh, Laman Trip, die deed zijn verhaal. En die mensen die er allemaal zaten, dus die, die politici, die mensen van de Tweede Kamer... die scheten in hun broek, hè. Ik was bang dat iemand zou zeggen van, uh, wat vindt u ervan, of zoiets. Maar niemand zei iets. Die zat wat te tekenen, die zat naar het plafond te kijken. Nou, toen het verhaal afgelopen was, waren we bedankt. En uh, het was een afgang. Mm -hmm. Niemand, het was zo doodstil. Ja. En, nou, en daarna is die stichting, uh, uh, ja, we durfden elkaar eigenlijk... Uh, we konden dat toen niet aan, hè, en... Uh, nou, die Pater Krekelberg die is, uh, dit was, wisk was wiskundeleraar in Delft. En die is teruggegaan naar zijn klooster in Maastricht. En die is naderhand heeft die, uh, een ongelukkig levenseinde gehad. Mm -hmm. En uh, nou, die, die, die ingenieur Lamont Trip, die was, uh, was in Den Helder, was die directeur van de, van de gemeentelijke diensten... En uh, die is nou dood. En die hakkenis die is ook overleden. Dus met de, de enige van nog van die stichting. Maar uh, helaas, het is u niet gelukt om, om uh, dus dit er doorheen te krijgen. Uh, links nee. heeft voorrang. Ik, ik ga het hierbij laten, Giel. Dank uh, voor het reageren en jouw verhaal over in de krant. Ik, uh, uh, ik wil even een mailtje voorlezen van David. Die zegt, um, hallo, wij zijn met ons uh, gezin namens een paar stichtingen uitgeloot. Uh, uh, ze hebben een prijs uh, gewonnen, namelijk om een ballontocht te, te kunnen maken. Dus ze gingen erheen en toen bleek dat er een nieuwe ballon... in de vaart werd genomen. En Emmeleen Veldhuis die ging die ballon samen met dat gezin dopen. Want zij is namelijk de ambassadrice van die stichting. En, uh, dus er was veel pers aanwezig. En zo zijn we dus met ons gezin in de krant en ook op tv geweest. Zo schrijft hij de Gelderlander en TV Gelderland. En hij heeft ook nog een foto van het gezin erbij gedaan. Dat je kunt zien dat zij met het hele gezin in die boom zitten... in die ballon zitten. Met inderdaad een camera boven op hun neus... Volgens mij hebben ze een leuke dag gehad als ik uh, dat zo zie. Uh, Jack is aan de telefoon, want we hebben het over ja, uh, opeens in de krant komen. Uh, misschien was het een geplande actie, uh, misschien gebeurde u uh, iets leuks dat u daardoor in de krant kwam. Ik ben benieuwd hoe dat uh, met Jack zit. Dag, goeienacht. Dag. Dag. Ja, ja, hoe kwam u in de krant? Nou, een, een heel aantal keren. Uh, ik was vroeger lid van een schietvereniging die de discipline Zwartkruid had. Zwartkruid dat is dat je schiet met wapens, uh, replica's... van wapens uit de beginperiode van het, het, het, ja, het hele schietgebeuren. Dus voorlaatwapens. Mm -hmm. um, dat wordt vaak gelijk getrokken met een beetje westernachtig iets. Uh, de een is, de Belg heeft er een mooi woord voor... Indianist of trapper. Een ander die behoudt het maar bij uh, het cowboy gebeuren. Al naar gelang uit welke periode het wapen stamt... Nou, iedere zichzelf respecterende vereniging organiseert dus één keer per jaar een westerweekend. En dat gebeurt overal in den landen. En ja, ik was blijkbaar een, uh, een, een ja, een, hoe zullen we het voorzichtig uitdrukken, een bloemrijk figuur. Mm -hmm. Want ik trok blijkbaar vaak de aandacht van de lokale journalisten, fotografen. En dan, ja, dan stond er dus maandagochtend weer een... Uh, een aantal leuke foto's van dat hele schiet gebeuren in de krant... waarin mijn kop nog al eens uh, ja, prominent figureerde. Ik duidelijk op de voorgrond bereikte dat ik in twijfel mogelijk was geweest waar ik geweest was. En is het iedere dat keer weer leuk? Ja, iedere keer weer. Ja. En dat was van Zeeland tot, tot in... Uh, ja, waar, waar zaten we zaten in de buurt van, van, van Overijssel en verder alles overal waar we maar geweest zijn... Dat is zo vaak gebeurd. Maar het leuke eigenlijk. wat ons overkomen is. dat was. ik was met mijn toenmalige echtgenote. een keer in Canada. En wij bezochten in Toronto. de National Hall of Science. Een, een, een, een science museum. Uh, zijn, ja, hoe zullen we dat uitdrukken? Ja. Een wetenschapsmuseum. Ja. En daar werden wij aangesproken. door een. Uh, een filmteam van de nationale. tv. Want er waren net verbouwingen geweest. En die waren een uh, verslag aan het maken. En die wilden graag buitenlandse gasten interviewen. En ja, nou ja, goed, ik foto's nemen natuurlijk. En dat werd gefilmd. En we werden zo nog geïnterviewd. En dat is coast-to-coast coast, een paar maanden later uitgezonden. En ik had gevraagd aan die lui van... doen we een lol, dat kunnen wij niet zien. Stuur ons een band als het zo ver is. Ja. En die hebben woord gehouden. En die hebben ons netjes een, uh, een, een videoband gestuurd... met daarop het hele interview. Wat netjes. Dat was dus leuk. Vanuit Canada, dat ze dat helemaal uh, gedaan hebben. Canada. Ja, is toch iets ja. specialer dan in Nederland, denk ik, in de krant komen. Maar het, het, is, het is mooi om dat, dat mee te maken, Jack. D dankjewel. Ja, dat uh, uh, was echt leuk. Ja. Dat je even gebeld hebt. Gaan we nog even naar, naar Harry, want die heeft ook uh, naar ons uh, gebeld, naar en Dag, Harry. Ja, goeienacht. Ja. Uh, met Harry Sablerol in Amsterdam. Ik... Uh, ik ben ook in de krant gekomen en daar ben ik het trots op. Ik een tijd geleden, ik, ik ben al lang gescheiden, heb ik eens een huwelijksadvertentie geplaatst. A enfin, dat was een leuke tekst. Ik heb er veel uh, antwoord op gekregen. Uh, maar onder die advertentie had ik geschreven, kom ik toch nog in de krant. <laughs> en Daar dat, nou kom ik nu ook nog op de radio, dus ik ben nu dubbel trots natuurlijk. Ik snap het. En, en ja. heeft die advertentie ook wat opgeleverd? Nee, dat heeft niets opgeleverd. Want ik ben heel erg kritisch. Dus uh, ja. ja, ik had het nog eens moeten proberen. Maar ja, ik timmer al aan de weg. Ja, de, de, en dan moet je ook nog in de krant timmeren. Dat de, is er niet van gekomen. Nee, maar in ieder geval wel in de krant geweest. En nu ook op de radio. Nou. Ja, ja, fantastisch toch, hè? Dat is uh, wat één advertentie al niet kan doen, Harry. Ja, precies. Nog in de, <laughs> de krant en op de radio ook nog zo. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja. Goeienacht ja, nog. oké. Okay. Graag gedaan. Dag. Toen de stormnacht was verdwenen En de lucht was opgeklaard Dacht iedereen op Blankenburg Godzijdank, we zijn gespaard Er was veel te repareren Heel het land aan blank gestaan Er was geen aardbei meer te oogsten Volgend jaar zou het weer gaan. De krant werd slechts gelezen, op de prijzen van het vee. En men dacht: ons kleine dorpje, ja dat kan nog even mee. Blankenburg kan nog even mee. Krijzende baby, er dreigt gevaar uit zee. Blankenburg kan nog Mee. De hoefsmid en de bakker, ook de koster van de kerk. In het winkeltje van Brevaart, iedereen weer aan het werk. Je ging over het veerpad. Met de pond naar Nieren Sluis. En als het even mee zat, was je weer voor donker thuis. 350 jaren al ontworsteld aan de zee. Ooit het grootste dorp van Rozenburg het ging al even mee. Blankenburg kan ook Kattenbonden, katten, honden, ratten, vee, bankenberg kan nog even. rij van de vondelingen plaat. Als een stalroofdier, dat lag wachten op zijn prooi. En argeloze boeren waren bezig met het hoofd. Actiegroep die daar in stelling kwam. Kankenburg nog even mee. Geen onvertogen woord, men gehoorzaamde getwee. Blankenburg kon nog even De meestens troopwavens in Blankenburg, dat dorp dat niet meer bestaat vanwege de uitbreiding van pennis. We hebben het over zelf in de krant komen. Uh, of het u ooit is overkomen dat u uh, uzelf terugvond in de krant. Een tweet van H.D. Nieuwenhuizen. Het uh, Casaluna En hij zegt, ja zeker. Heb op mijn veertiende een estafette gewonnen onder toezicht oog van de koningin. Ze zat zelfs een bloem uit haar boeket voor mij over. En daarna mocht hij uh, verslag doen aan de verslaggever van de uh, krant, de PZC. En uh, toen hebben we ook nog uh, uh, gesproken over de megabolus die we aanboden, schrijft hij. Ik zal dat nooit vergeten. Nou, dat was uh, de tweet. Zometeen nog uh, wat uh, e-mailtjes. Maar ook nog weer uh, aan de telefoon. Herman heb ik aan de lijn. Dag Herman. Hallo. Hallo. Hey. Waarmee ben jij in de krant gekomen? Nou, ik zal je vertellen. In 1984 bestond Zaanstap tien jaar. Mm -hmm. Ik was toen medewerker van Dagbal de Zaalander. Ja. Ik moest een verhaal schrijven over uh, tien jaar Zaanstap. En ik kwam erachter dat Zaanstap een groot bedrog was. Aha. Ik ga daar verder niet op in. Maar, wat was nou het geval? Um, ik ben toen een actiecomité gaan beginnen. Terwijl je zelf voor de krant schrijft, zeg schrijf je? Ja, los van. Ja, uh, Als medewerker. Oké, okay, ja. Nou, en. Uh, mijn, uh, mijn. Mijn. Belang toen was. om dat in de grote klant te komen. En die grote klant was toen de tyfoon. Mm -hmm. Die had toen 26.000 abonnees. Wij hadden de 6.000. En ik liet dat lekken. Ja. Naar de tyfoon. En toen de hoofdredacteur, Jan de Vries, toen van de tyfoon... die schreef een hoofdartikel links onderaan de voorpagina... van dat een of andere lulhannus van de Zaalander. <laughs> de, de, de primeur had laten lekken. En hij had niet in de gaten dat u zelf daarachter zat met opzet? Precies. Ja. En hoe was dat om zo weggeschreven te worden? Nee, niet weggeschreven te worden. Ik, ik heb me rot gelachen. Mhm. Mm mijn bedoeling om, om de, de, de, de bevolking van Zaanstad uh, te laten weten dat dus de hele vorming van Zaanstad op het bedrog uh, ja. leunde. Dus het was een heel ja. bewuste actie die ook wat u betreft goed uitgepakt heeft, want het had het resultaat wat u graag wilde hebben. Nou ja, ja, dat het dat, dat dus in, uh, dat het in groot, uh, want het werd ook gebracht van zijn primeur en uh, op die zaalanden, die lullige zaalanden. Dat als ik dat gewild had, had ik dat natuurlijk al lang daar gebracht. Mm -hmm. Maar ik liet ze gewoon in de waan dat zij erachter waren gekomen, dat ze daarmee bezig waren. Ja. Dus zo werkt het soms ook. Dat um, iets wat dan uh, groot nieuws lijkt te zijn, dat het met opzet op die manier uh, geprobeerd is. Nou Do ja, dat vond ik toen wel, ja. ja. Nou, volgens mij kijk je er uh, trots op terug. Dankjewel, Herman. Oh, <laughs> nou, zo klinkt ja, het wel een beetje. We door ja. de radio geweest en we hebben van gewest tot gewest... en uh, met Jaap van Mekeren in die tijd. Kent u die naam? Ja, ik uh, heb het genoegen gehad Adoro. met Jaap van Mekeren samen te werken... voor het programma Met het Oog op Morgen. Goeied dat ja. u al een oudere uh, verslaggever <laughs> Hij was toen al heel oud. En um, uh, aan het eind van de uitzending, uh, als Jaap bijna klaar was... moest nog even de afkondiging gebeuren. Dan had Jaap zijn jas al aan, zodat hij snel de studio kon verlaten. Dus uh, ik heb veel aan hem te danken. Het was aan het begin van mijn carrière. Dus dat ik mooi. heb Gorold Jaap van, van Meeker zeker nog meegemaakt. Ja. Dank voor het bellen, Herman. Oké, okay, dag. Gaan we snel naar Huip. Dag Huip, nacht. Hallo. Hallo. Goedenavond. Uh, ja, ik heb een, een veel luchtiger uh, herinnering. Ja. Uh, ik kampeerde uh, in de jaren zeventig met mijn toenmalige vrouw uh, in Bretagne. En uh, wij gingen daar naar een uh, concert in Quimper uh, van het Heidelberger Kammerorkest. En uh, nou. Het leuke was dat wij hadden een mannetje dat elke ochtend uh, de krant kwam brengen, hè? de west de France. Mm -hmm. En uh, uh, die kwam dus heel enthousiast de volgende ochtend uh, bij ons met vijf extra exemplaren, want uh, er was een recensie verschenen. En uh, nou, daar stonden wij dus tot onze stomme verbazing uh, applaudiserend. Opeens uh, heel prominent op pagina 2. Klappend uh, in de krant. Ja, en, en de krantenman had u meteen herkend? Ja, dat, ja, ja precies. Nou, dat, dat was dus het leuke. Ja, en dus ja. u heeft trots die vijf extra exemplaren mee teruggenomen? Uh, ja, natuurlijk. Allemaal. Die hebben wij onmiddellijk afgenomen en uh, verspreid onder familie en vrienden. Ja. ja. En u werd herkend ook, uh, uh, ook plaatselijk? Uh, nou, nee. Dat, zover ging het niet. Nee, nee. nee. Maar het is wel een mooi verhaal om uh, zomaar in Frankrijk in de krant te komen. Ik vond het gewoon heel leuk toen. Ja. Nou, dank voor het bellen. Ja, oké. Okay. Dag. Dag. Ga ik even een mailtje als mijn stem het niet begeeft voorlezen van Elif? Die meldt ons. Het was februari 2009 toen het toestel van vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines crashte. vlak voor de landing op Schiphol. Nog diezelfde avond van de crash belde ik het crisisteam. dat de hulp organiseerde en coördineren. Want hij zegt, uh, ik ben van Turkse afkomst. en ik dacht dat ze hem hulp goed konden gebruiken. Nou, hij heeft die gedaan. En een kleine maand later volgde een herdenkingsbijeenkomst. voor alle betrokkenen. Ik was ook aanwezig. Samen met de gewonden bezochten we als afsluiting van de herdenking. De plek van de crash. Daar was het emotioneel voor sommige gewonden. gewonde man uit Tilburg had ik onder mijn hoede. En ik zag vanuit mijn ooghoeken wel de aanwezige pers... maar hield me bezig met mijn gewonde. zo schrijft hij... en zijn emoties bij het weerzien van de nare plek. De volgende dag zat ik in de trein naar het werk. Een medepassagier zag ik het metrokrantje lezen in de trein. Met op de volpagina een foto waarvan ik toen pas besefte... dat is mijn foto. Ik sta erop, samen met de gewonden... Eenmaal uit de trein gestapt zag ik bij de kiosk meerdere dagbladen met soortgelijke foto's. En Elief heeft die foto ook nog even naar ons opgestuurd. En inderdaad, daar staat hij. Maar hij heeft dus alleen oog gehad voor de gewonden die hij op dat moment aan het helpen was. Dankjewel Elief voor jouw verhaal. Mevrouw Tissing, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik had, het, ik had een verhaal over het persoonsgebonden budget. En daar hadden ze de helft keurig van opgenomen, de andere helft niet. Ik had namelijk gepleit voor een persoonsgebonden budget dat, dat rekening hield met je inkomen. En toen had ik het ook... Bijvoorbeeld, er was een mevrouw die 4000 euro kreeg. En waarvan ik schreef dat dat meer was dan twee keer het minimum inkomen. En dat ze dat alleen kreeg voor de verzorging van haar zoontje. Mm -hmm. Maar toen had ik het ook over Maria van der Hoeven de voormalige minister van het CDA, ja. die krijgt 3400 euro omdat haar man begint te dementeren. Ja. En wat voor een inkomen zal mevrouw van der Hoeven... Ik had een open brief aan haar willen schrijven, die ook dan in de krant geplaatst zou moeten worden, ja. maar dat is nog niet gebeurd. Dus maar het werd een ingezonden brief, maar die is dus ingekort voor de helft. Die is, ge die is helemaal ge geplaatst, behalve mijn kritiek op mevrouw van der Hoeven aan wie ik een open brief had willen schrijven, omdat dat zij 3400 euro krijgt. Ja. En toen had ik willen vragen, mevrouw Van der Hoeven, wilt u mij eens vertellen wat het inkomen van uw man is, die inmiddels afgekeurd is, en van u, die uh, dat heeft om... ja, u moet toch iemand thuis hebben, omdat u uw baan in Parijs moet kunnen, uh, kunnen, behou uh, kunnen behouden. Uh, maar ik zou wel eens willen weten hoeveel die, die mensen aan inkomen samen hebben, en dat ze dan nog van de gemeenschap 3400 euro... Uh, ja. Dat punt is, is duidelijk. Even over de actie van de krant. Want denkt u dat de krant u gecensureerd heeft? Want meestal schrijft de krant van wij hebben het recht om uh, de brieven in te korten. Dat, ja, dat, dat, dat wist ik. Dat is gewoon uit angst omdat het over mevrouw van der Hoeve ging. Als het over een, een willekeurig iemand of een minder bekend iemand was geweest... dan hadden ze dat natuurlijk wel geplaatst. Ja. En to, Ik ben nog steeds van plan om uh, nog een keer in de krant te komen. En ik hoop dat er een krant is die mij de gelegenheid wil geven... om in een open brief haar eerlijk te vragen wat, ze, uh, uh, te, te vragen wat haar inkomen is. En uh, of ze dat niet... Te, heel Heel makkelijk dat ze nu dat op kosten van de gemeenschap doet. Ik, vind, ik, ik heb zelf enig recht van spreken. Ik heb dertien jaar. Toen was er nog geen. Geloof ik, tenminste, ik weet het niet. Mijn man is overleden. Maar ik heb dertien jaar voor hem gezorgd tot het einde toe. Ik heb, zou er niet aan gedacht hebben. Als je, en als je nou toch zo'n inkomen hebt. En je bent van het CDA. En je wil een, moet ook, ook een voorbeeldfunctie zijn. Mm -hmm. Dat je dan toch. En dat je dat dan ook nog had durft te zeggen op de televisie. Ja. Ik, ga, ik ben nu weer van plan. Ik hoop dat, er, dat ik een krant vind die... Dat, of die mijn ingezonde brief aan mevrouw van der Roeven, hij ligt klaar, die hem op wil nemen... en die hem af wil drukken. Nou, ze kunnen Omdat zich ze melden. Reageert ook. Dank u wel, mevrouw Tissink. De ja. klanten kunnen zich melden via kazeluna Ga ik nog snel even naar Hans. Dag Hans, want we hebben het dus over zelf in de krant komen. Is dat bij jou ook gebeurd? Ja, dat is ook gebeurd, ja. ja? En waarmee? Ja... Uh... Nou, een, een, een bevriende journalist van mijn vrouw, Jannie... die, uh, die uh, werd vanwege verminderde krantenbestand ontslagen. En haar laatste artikel vroeg ze of ze dat uh, mocht maken... over de uh, tentoonstelling die ik voor haar had gemaakt. Mm -hmm. uh, van haar werk. Want zij, was zij is overleden twee jaar geleden aan uh, gevolgen van borstkanker. Ja. En over die strijd had zij... Uh, er uh, zijn heel wat schilderijen gemaakt en ik heb er een toonstelling van gemaakt en daar, uh, daarmee ben ik in de krant gekomen. En dat was een, een, ook een mooie eerbetoon aan je vrouw? Ja, ik vond dat uh, ja, heel bijzonder. Ja. ja. En de wat was. De maar dan ook nog uh, ja, dat artikel in de krant, dat vond ik nog wel een, uh, ja, een kroon daarop. Ja. Ook en... voor haar. Ja, want wat, het was voor haar ook erkenning van haar werk. Ja, dat vind ik dan wel, ja. Ja, mm -hmm. ja zeker, zeker wel beleefd. Ja. Kreeg je ja. mooie reacties op, op dat verhaal? Ja, ja. Ja, wel verrassende reacties gekregen. Ja, wat is je bijgebleven? Uh, nou, mensen die ik al lang uit zicht waren verdwenen en dan in één keer uh, weer reageerden en zo van, oh, is dat uh, gebeurd? En uh, ja, hele mooie reacties gekregen. Ja. Het Allemaal door het verhaal in, in de krant over de tentoonstelling die je gewijd had aan je vrouw. Dat is mooi om te horen. Dankjewel ja. Hans. Ja, graag gedaan. Ik dank uh, alle eens, want er uh, is dus, uh, veel gebeld uh, uh, vannacht. En ik uh, kan nog net even een mailtje lezen van uh, Leni van Merienboer. Um, die schrijft dat uh, omstreeks 1985 een open dag van het creatief werkhuis in Barendrecht werden nieuwe cursussen gepresenteerd. En um, ja, daar was zij ook uh, bij aanwezig. Um, ik had lessen kantklossen gehad en zat op die open dag te demonstreren achter mijn kantklossen. En vervolgens schrijft ze, de lokale fotograaf heeft daarvan een foto gemaakt. En die foto stond de week erop in uh, de schakel, dat is de plaatselijke krant. En daarop was te zien dat ik zat te kantklossen. En toen heeft ze de originele foto opgevraagd bij de krant. Want een originele foto blijft uh, veel langer mooi dan een krantenkrant. Knipsel. en toen ze de foto opgestuurd kreeg, bleek tot mijn verrassing dat niet alleen zij erop stond, schrijft ze, maar er stonden ook twee toeschouwers op en dat waren haar ouders. Voor de afbeelding in de krant waren ze er afgesneden, maar ze hadden op de open dag uh, waren ze langsgekomen, waren ze komen kijken en dat uh, is leuk. Dus zei, als ik die foto nooit had opgevraagd, had ik dat nooit geweten. Nou, hartelijk dank voor het mailen, Leni. Nogmaals dank aan iedereen die gebeld heeft en uh, getwitterd heeft. Um, Zometeen. Ja, we blijven doorgaan hier op Radio 1. Een nieuw geluid, want eenmalig zijn Alexander Klupping, u weet wel, die internetjournalist die vaak bij de wereld daardoor zit. En ook Antjan Fout, de chef internet, onder andere bij NRC. Die gaan de komende twee uur werkelijk voor alles wat te koop is, gaan ze u proberen aan te smeren. Tenminste, het thema van hun uitzending is Alles is te koop. Ze beloven onder andere een hilarisch gesprek met Harry Mens. Nou, we gaan zometeen horen wat de heren ervan maken. Ze doen het eenmalig, want het is een zomerstop bij het programma Nog Wakker Nederland. En zij gaan die zendtijd invullen. Nou, we hopen dat het een leuke uitzending gaat worden. Dat is tot vier uur op deze zender Radio 1. En morgen dan zijn wij er weer met Kazaluna zomerditie om twaalf uur. En dan ben ik ook weer. Graag tot dan. Goeienacht.